Een ja, ja. Um, nou ja, het was inderdaad uh, op vakantie, inderdaad uh, een meisje waar ik uh, ja, toch redelijk uh, voor gevallen was, ja. En toen, uh, je kon er niet krijgen, je pakte de gitaar en je ging lekker los op de gitaar, zeg maar. Ja, precies. Toen heb ik uh, het inderdaad uh, op mijn gitaar uh, geschreven, zoals ik het ervoor uh, had gezien. Wauw, geweldig. Wat, dit was echt een heel goed nummer. Ik zal het nogmaals uitbrengen. We mogen nog wel plaatjes. In ieder geval, dit was Display. In het uh, volgende uur hoor je nog meer Display, maar dan uh, minder muziek, meer praten. Heb je daar geen zin in? We, we draaien ook nog plaatjes tussendoor van andere bands natuurlijk. Welke plaatjes volgend? Nou, ik heb een heel klein sneak previewtje welke we gaan doen. Heel snel hoor. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM! Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Ondertuig Nederland met het NOS Journaal. Britse politici moeten 1,3 miljoen euro aan onterechte declaraties terugbetalen aan de schatkist. Dat is de conclusie van een commissie die onderzoek deed naar de bonnetjesaffaire van vorig jaar... Bijna 400 lagerhuisleden, dat is meer dan de helft, blijken te veel te hebben gedeclareerd. Het grootste bedrag moet staatssecretaris volle terugstorten. Ze moet bijna 50.000 euro terugbetalen voor een beveiligingssysteem en zes telefoonlijnen die ze in haar tweede woning had geïnstalleerd. Andere politici declareerden zaken als kattenvoer, luiers en een eendehok voor in de tuin. Door het schandaal stapten vorig jaar twee leden van het Britse lagerhuis op. Morgen beslist het Openbaar Ministerie of er ook parlementariërs worden vervolgd. PVV-leider Wilders doet zondag niet mee aan het verkiezingsdebat bij de NOS op Radio 1. Hij heeft kritiek op de manier waarop het debat voor de gemeenteraadsverkiezingen is georganiseerd en heeft daarom afgezegd. De NOS vindt het jammer dat Wilders niet meedoet en zegt hem er graag bij te hebben gehad. Aan het debat nemen nu zeven fractievoorzitters Ze deel uit de Tweede Kamer. Die van CDA, PVDA, SP, VVD, GroenLinks, D66 en het Kamerlid Verdonk. Ze discussiëren met elkaar over landelijke en plaatselijke thema's. Op maandag 15 februari is er ook een NOS-debat op de tv. Wilders is van plan daar wel aan mee te doen. De Engelse voetbalclub Chelsea kan weer nieuwe spelers kopen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Internationaal Sporttribunaal. Dat verklaarde het transferverbod dat de Wereldvoetbalbond FIFA Chelsea had opgelegd ongeldig. Het verbod om nieuwe spelers te kopen duurde één jaar en was sinds september afgekondigd. Volgens de FIFA had Chelsea in 2007 de speler Kakuta aangetrokken. Terwijl hij al een contract had met de Franse voetbalclub Lens. Maar volgens het sporttribunaal was dat contract ongeldig. En was er dus geen enkel probleem met Kakuta's vertrek naar Engeland. Dan wat weer opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Minimaal rond het vriespunt en kans op mist en gladheid. Morgen wat regen en een middagtemperatuur van een graad of vijf. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar en jij beleeft het. C in 2010 al twintig 20 jaar live. C met. met nu alternative FM. Rumors run round in that Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole out on the range. They got a lot of nice girls, huh? <laughs> zeggen deze veelbelovende rockband uit Den Haag, heeft weer een prijs gewonnen. Dit is Project D met Angry Me en zij hebben weer een popprijs gewonnen, zoals ik al net zei. De kleine prijs van Albasser al Waard. Nou, nou dan zo... doe je het goed. Ja. Doe je het. Ik heb deze jongens trouwens aangeraden om, uh, nou, Roy van Buringen die kan zijn uh, borst nat gaan maken, want display komt eraan hoor. Huh? Ja, ja huh? Waarheen? September. Ze kun kunstfestijn. Eh, dat heb ik even met die jongens al geregeld. Dus, dus uh, dat er is dat al één deel Het is een me mooi bruggetje, want Project D was weer de winnaar van de Kunstfestijn van, van vorig Van ja, ja precies. Dus eh, ik geef deze jongens eh, gewoon een hele goede kans. Ik denk dat het ook een hele goede is ik, voor, die, voor, voor de doelgroep Zandvoort, zeg ja, maar. Ik eh, zou bijna zeggen: je, gaat, je kan bijna niet om een winnaar uit een voorronde van Rob Akda. Daar kan je bijna niet omheen. Dus, dus ik ben ervan overtuigd dat deze groep gewoon hoge ogen gaat gooien bij het Kunstfestijn. 2010 heb ik het over. En dat is in september hier in Zandvoort. Ja. En we maken even reclame voor onze collega uh, Roy van Buringen. Precies. Maar weer, we hebben nog grootste, weer een groot festival zeg maar, in uh, Zandvoort hier op het Huishuisplein. Uh, ja, een... Kijk, ik moest Trimplein. Even de naam... Trimplein, dat wordt het door de oude Zandvoorters. Ja, ik ben van die generatie, dat weet ik. Maar goed. <laughs> to wake up when the shades have been pulled shut this house is haunted it's so pathetic it makes no sense at all I'm ripe with things to say What she is an alternative. Onze Belgische vrienden van... Hé, hou eens even op, joh. Natuurlijk onze... Bond dicht. Ja, inderdaad. Ga jij maar eens even in de hoek staan. Ja, wacht, wacht. We doen het even overnieuw. Want ja, Pascal, die er helemaal niet bij hoort, dit programma... Praat gewoon dwars door ons programma heen. Dat vind ik echt bizar. Dus doen het even overnieuw. Dat waren onze Belgische vrienden van Triggerfinger. Ze zijn momenteel weer in de studio en een nieuw album aan het maken. Want dit was wel een heel goed album hoor. Ze staan in de wereld uit Melk Melkweg uitverkocht. Verschillende dingen. En ze zijn beter worden in Nederland dan ooit. En nou is het weer tijd voor Jaap Koper. Nou nee, nee. Ik, moet, ik moest eventjes uh, optreden. Want uh, Pascal uh, dreigde weer iets uh, te gaan zeggen. Maar goed, <lacht> het is er over. Nou, ik word. Ja, het is een complete display-invasie inmiddels uh, achter me geworden. Maar goed, die, die, de mannen hebben het uh, erop uh, zitten. Um, ja, even... Uh, wie, wie kan ik het woord geven? Moet ik de woordvoerder... Uh... Nee, nou, is Sam! Ja, die, is er, die is er als laatste bijgekomen. Dus, ja, ja, ja. dus nu mag Sam even het, wo oh, het woord doen. Hey, zeg, uh, hoe, hoe vond je het? zo je eerste radio optreden? Ja, heel erg interessant... Uh... Ja. Ja, ik weet niet echt, uh, sommige stukjes gingen wat minder goed, maar uh, over het algemeen, volgens mij ik het wel heel erg leuk allemaal. Waar ken je die jongens van? Um, nou, ik ben terug, ik ben verhuisd terug van Amerika. Dus ah. uh, in december en toen kwam ik bij Wander en Thomas in de klas. En uh, na een week of zo uh, speelden we al samen. Oh, ja, <laughs> na, na een dag speelden we al samen. Ja, dus uh, ja, dat was, uh, was heel, erg, heel erg leuk om zo snel weer een leuke band te vinden en zo. En, uh... Heb jij nog wat te vragen, minno? Hoe lang uh, heb je gewoond in Amerika? Ik heb uh, voor één jaar gewoond. Eén jaar in de gewoond. In uh, Minnesota. Een beetje noord. Een beetje koud. Niet zo leuk. Koud, hè? <laughs> ja. ja. Maar wat is dan... De, wat, wat is dan grote verschil tussen daar de jeugd, zeg maar... En hier de jeugd... Uh, behalve dat... Oh my god! Ja, inderdaad. Dat is wel een heel groot punt. Maar ja... Um, daar de jeugd, ja. Um, en hey, Vooral nou, met ja, muziekcultuur en dergelijke. Ja, ze hebben... De, je bent daar, zeg maar, heel erg opgedeeld in, in hokjes. Je bent echt of een hele, heel, heel, heel erg sporter... Of je bent... Uh, met kunst, muziek, uh, sommige tekenen en zo. En, uh, dus dat is, dat is, zeg maar, je hebt eigenlijk twee groepen daarvan. Je wordt echt gewoon in een hokje gedrukt. Of je kan goed sporten, of je kan niet goed sporten. Ja, inderdaad. En, um, <laughs> en, en ik kan niet goed sporten. Dus <laughs> <laughs> maar daarin zijn toch ook allemaal van die hokjes. Je hebt de, je hebt ja, de, de greasers, zeg maar. De, ja, dat zijn de. En, en de, de nerds, de nerds heb je, de je natuurlijk volta. ook... Precies. Ja. <laughs> ja, de nerds, de jocks. Wat heb je nog meer? Ja, uh, de skaters, the bullies. Skater, hè? Skaters heb je tegenwoordig ook. Bullies, de bullies. De emo's. Ja, heb je ook. Ja, ja, de, oh my god. <laughs> <laughs> maar jij hebt echt in, in, Ameri of in Amerika echt uh, dit de hele tijd op je gehoord. Oh my god, that's fucking evil. <laughs> <Ja>. Oh my. <laughs> de hele tijd door. Ja, de hele tijd. Maar heb je daar ook, uh, zeg maar... Uh, uh, het drummen een beetje inbekwaamd, of niet? Ja, ja, ja. Ik heb uh, bij een, uh, een soort muziekschool. Het heet uh, The School of Rock. Oh my god, The School of Rock! <laughs> Um, daar heb ik dus zitten drummen en uh, daar zat ik bij een soort van uh, groep van uh, de beste. Ja. Uh, waarbij we met, ja. met, ja. met, uh, met een groep van twintig gingen we allemaal optredens doen en zo. Allemaal covers en hebben uh, uh, heel voor heel veel optredens ge gespeeld en heel veel man. Heb je daar nou ook inspiratie voor deze band opgevangen daar? Um, ja, ik merk, ik merk wel dat ik uh, veel meer uh, een rockdrummer ben geworden sinds ik uh, daar heb gespeeld en metal. En, uh, dat kan. Ik ga toch een beetje de stille Willy er even bij halen. Dat was Cas. Ja. ja, je zal er toch een beetje aan moeten geloven. Cas, op de, de avond dat je, dat je speelde, uh, toen vertrouwde je me iets toe. Toen zei je, nou, en we hebben het ook vanavond een beetje laten ontvallen: Falangst. Vertel, hoe, hoe zit dat en hoe los je dat dan op als je staat te spelen? Um, nou, faalangst. Uh... Ik word best wel benauwd, zeg maar, voor een optreden. En een beetje te trillen en dat soort dingen. En uh, ja, ik speel er ook gewoon een stuk minder goed. Maar uh, bier is een hele goeie, daartegen. Ja. <laughs> dus uh, dus uh, ja, dat, nee, dat speelt een stuk lekker. Vandaar het potje, <laughs> Maar ook op, uh, op de Rob achter had je er ook heel erg last van, of? Ja, daar zeker. Nou zeker, omdat uh, het dan op iets gaat of zo, zeg maar. Ja, ook. En iets groter publiek. Dus dat is wel... Uh, want dat was het grootste publiek tot nu toe waar jullie voor gespeeld hebben? Uh, ja, ik wel. Oké, okay, want als je nou een te graadje hoger gaat, dat is de finale, dan speel je voor een uitverkochte grote zaal van het ja. patronaat. En daarna als je wint... Moet ik nog meer bier drinken. <laughs> <laughs> <laughs> Dit is een hele goede opmerking vader, ik, ik bedoel dat is een hele mooie. Want ja, stel dat je nou wint inderdaad, want dan sta je dus op de Haleman Hout op het hoofdpodium. En dan? en Dan, dan heb je, uh, even kijken voor, je je staat je, die voor met jou, hoofd heb daar je 60.000 man voor je. Ja. Ja, dat is een heel groot potje. En je ziet, je ziet, met humor als je, uh, wordt er een hele hoop dingen opgelost, hè? Mm -hmm. Ja, zeker. Maar uh, ik, ik zit nu ook op een muziekopleiding, ROC van Amsterdam. Erg leuke school trouwens. En uh, ik, moet wow. er ook, <laughs> <laughs> ik moet er ook uh, heel veel optreden en zo. En heb ik blaas ook mijn eerste solootje op het podium gedaan. Dus uh, dat helpt ook wel. Eerste solootje? Heel veel optreden. Wauw. Ja, nou Thomas die wil ook nog graag uh, het, het woord hebben, maar dat doen we straks wel eventjes. Uh, Men, wat is dit? Uh, ze introduceren het zelf wel. Oké. Okay. introduceert drogeert zichzelf natuurlijk. Ramstein met Ramli. Slagstein, ja. Ramstein heeft zich uh, in deze tekst laten zich uit als een soort van... Uh, als je de down bent en je voelt je niet goed... Dan moet je ons luisteren, want wij zijn een gevoel. Wij zijn een collectief. En wij helpen jou beter te worden, zeg maar, dan eerst. Hé, hey, maar we hebben echt goed nieuws in de studio. Ja, eerst. wat dan? Want onze technicus, uh, Marcus... Huh? Marcus. Huh? Huh? Marcus. Marcus. Huh? Huh? Die wordt uh, morgen... Ja. Oh, zijn klaar oh, die wordt jarig, ja. Oh god, ja, nou, nee. Die wordt jarig, ja. ja. Die wordt jarig. En die... hij is nog niet jarig als hij straks dit uh, te horen krijgt. Die wordt morgen twintig uitbouwd. Ja, ja twintig. Ja, ja, ja, ja. Geweldig. Ja, dan, dan is het alweer zover, dan ben ik door de tienerjarig heen. Dan gaat hij eindelijk het, uh, eindelijk het echte leven in. Van het bier en de vrouwen en de... En de zwaar uh, Met alle respect, daar zijn deze jongens nog niet aan toe. Maar ze schrijven wel ik al hele goede liedjes. Dus dat, dat hebben ze al voor. Dus, uh, zeggen die gasten snel. lopen achter op ja. mij. Hè? Dat is, uh, <coughs> uh, in sommige gevallen lopen ze ja. al ja. voor je, Marcus. Dus... <laughs> <coughs> Oké, okay, ik neem niet zoveel groepjes mee. Nee, dat, uh, dat klopt. Ja. Nou jongens, Tot dan dan de andere voor zoeken. Even the beep, hula. Even the beep, hula. Kijk! <laughs> <Gak. laughs> dat wij een hele mooie Muse hebben gespeeld. En eerst eigenlijk een heel mooi nummer voor uh, onze jarige Marks hebben gespeeld. Oei. Kijk, hij is Oei. er helemaal blij mee. Ik heb hem nog nooit zo zien lachen. Ja, En dan zie ik, nog, <laughs> en dan zie ik nog een toetsenis net uh, uit zijn dak gaan uh, bij, het, uh, ja. bij het nummer uh, Toe. Nee, bij het nummer Muse, it. Newborn en daarna Toel en huh. die, twee albums, ja, die twee nummers zijn niet zo speciaal achter elkaar gedraaid. Dat komt omdat we eigenlijk een paar muzikale links hebben aangetroffen. Dan moet je even dichterbij komen. Want, Muse, wat heb je ermee? Ja, Thomas, wat heb je ermee? Ga, ga maar even bij, uh, bij, bij Minno. Minno op uh. Kom maar bij mij op schoot, jongen. <laughs> Dan weet nou, hij nog wel een aardig verhaal te vertellen. Nou, ik heb Muse ontdekt via, eigenlijk, via een YouTube-filmpje van een of andere Chinees die heel goed kan hooghouden. En ik... Uh, ik vond het nummer heel chill en een, een vriend van me die, die kende heel veel muziek en ik zeg, welk nummer is dit? Hij zegt, ja, dus Time, uh, time Is Running Out van Muse. Nou, sindsdien ben ik eigenlijk gaan luisteren. Vaak moest ik ook wel wennen aan de muziek, maar ja, later vond ik het, uh, ja, is het echt... Uh, Valt het gewoon. kwartje, wou je zeggen. ja, ja. ja. ja het, is, het is een hele aparte symfonische, zeg maar, symfonische rockband. Die hun laatste album uh, bijna open rock opera hebben gemaakt met, de, met uh, The Resistance. Het lijkt ook heel erg op Queen. Op een gegeven moment hoor je echt die, die Queen Accorder van, ah, erin. Ja, klopt. Maar dat hebben ze ook zelf toegegeven. Bij, uh, uh, en, maar ja, in dat geval is het niet zo erg. Want ze, ze zeggen dat het een soort van tribute is aan Queen. Maar ik vind een uh, laatste album niet het beste album. Ik vind uh, de eerdere albums uh, toch wel het beste. De eerste en de tweede vind ik, uh, vind ik het lekkerst. Origins of Symmetry en... en Showbiz. Ja, precies. Dat zijn ook gewoon de betere nummers. Nog een mooie invloed van uh, sommige... Bandleden, Razzle Chili Pepper, Stone Cold Brush. Lutser, Lutser, prik hem erin, prik hem erin, prik hem erin. Break 'em Die Chili Peppers hebben gisteren aangekondigd een nieuwe gitarist. Dat is John Klinghoffer. Heel goed jong mannetje. Die al een uh, tour heeft gedaan met uh, verschillende bandleden Of met de band al zelf toen uh, John Fruscianti uh, er al eerst uit was. Hij is eruit gestapt, he, John Fruscianti Je mag al die namen van die gasten: ja. Anthony Kiddes. Het zijn echt Bavafli. Die mag ik uit. Ja, of de drummer: of, of, Chad Smith Ja, Chad Smit. Ja, ja. oké. Okay, okay. hey, maar wat uh, heb jij hiermee? Want uh, jij vroeg dit nummer aan, zeg maar. Ja, Stone ja. Cold Brush. Ja, dat komt vooral uh, door Flea. Dat is een uh, geweldig bassist. Ik vind hem echt... Uh, hij, hij zei ook zelf dat hij heel weinig van theorie af is, Net zoals ik. En, uh, maar hij maakt echt de meest geweldige solo's en zo. En En Dat vind ik echt helemaal geweldig. Nou, Als persist zijn we Vind je de nieuwe leuker of de oude leuker? Want vroeger waren ze echt de funky metals, zeg maar. En nu zijn ze uh, pop. Ja, ja, um, ja, ik vind ze allebei wel leuk natuurlijk. Maar de oude vind ik net iets vetter. Omdat ik zelf ook meer funk speel. Ja, puur die, die, die echt dat sleppen en dat ja, pluggen en zo. Ja, ja dat, is, dat is een briljante muzieksoort om, de, om dat te spelen überhaupt. Want het is een beetje een aparte techniek. Want hoe doe je dat? Ja, om het nou op de radio zo uit te leggen. Ja. Maar is het moeilijk om te leren dat? Uh, ja, het is een hele andere techniek. Dus het heeft even tijd nodig. Ik ben, uh, ben er nu zo'n zo jaartje mee bezig. Dus op zich kan ik het wel. Ik kan maar, het ongeveer wel. Ik kan het ongeveer wel. Maar het blijft natuurlijk wel moeilijk. Wauw. Wauw. Wow. <laughs> Een andere band die keihard knalt met bassen. Dan gaan ze drinken. niet sleppen hoor. Nee, dan gaan ze niet sleppen hoor, want uh, dat hoor je bijna niet. Het is gewoon keiharde stoner. Toch best lekker. of de stone Ace, You think I'm worth a dollar, but I think I'm a millionaire. En daar gaan we het ook meteen over hebben. We gaan het over geld en zaken hebben, want jullie kunnen geld verdienen op de, op de Rob Act Awards bij het einde, toch? Maar dan in, ja, zeg maar materiële zin. Opname tijd. Opname tijd. Nou, Kars, jij staat er het dichtst, dichtst bij, dus jij, jij zal het antwoord moeten geven. Ik zal het potje even rond laten gaan hier. Uh, ja, volgens mij Ik weet niet precies wat het allemaal is Het zijn best wel wat dingen Ik volgens mij korting op huur en, uh, van, van, van versterkers en dat soort dingen uh, Optreden waar we 350 euro Volgens mij mee kunnen verdienen En uh, nog veel meer opnametijd dus dus wel een uh, prijs om het te, te doen, zeg maar. Ja, zeker. Uh, twee dagen studio tijd Dat was in, mijn rug, hoor. Ja, sorry. Studio Zeezicht twee dagen. Zeker mooi. En ja. natuurlijk uh, bevrijdingspop. Uh, als je wint. Als we winnen. Als je ja. wint, heb je vrienden. Zeker. Als je wint, hebben we vrienden. Ja. Hé, hey, dit tweede deel van je concurrentieanalyse. Dit is je tweede finalist. Las, ja. Dus jullie tweede voorronde. Ja. Of, uh, uh, of concurrentieanalyse. Te hebben, te hebben, te pakken. Wanderen, kom er maar bij. Want uh, <laughs> ja, jij, jij was al net zo overtuigd uh, van, uh, van daarnet. Met, uh, met Palalalaka. En nu? Ja. ja. Wat, ja. Ik zou ja. er gewoon met jouw akoestische ja, nummertje over... tegenaan ja. vechten. Over, het is overweldigend sowieso. En, uh, ik, dus, ik, denk, ik denk dat het heel erg... Het hangt af hoe je, hoe je inderdaad, wat, wat Sam net zegt, hoe, hoe de jury is. Ik denk, na een tijd is het niet meer puur hoe goed het is, maar wat je mooi vindt, wat, wat je eigen smaak is. En dat kan of zijn rustige muziek, um, ja, misschien een beetje zoals wij spelen, of dat je gewoon echt houdt van, uh, van hart en, en dan, dan kies je dit. Maar ja, ben dus... je niet een beetje van mening dat een, een, een bandcompetitie, zeg maar... Uh altijd een beetje op de jury afkomt. En niet op een echt gereel van wie is beter. Want dat heeft met smaak te maken. Ja, precies. Ik denk, denk ja, uh, laat zeggen dat in het begin... als je bijvoorbeeld op, uh, op scholen speelt en zo... dan is duidelijk gewoon te horen wie, uh, wie, wie toch echt wel beter zijn dan de anderen. En na een tijd kom je gewoon in iedereen echt goede goed. contesten. En is iedereen gewoon echt heel erg goed. Echt, echt heel erg goed. En dan is het niet meer van, hey, ja, die zijn slecht of nee... Nee, En dan, dan kun je dan, dan is het je eigen mening. Vind je dit nummer een goed nummer? Ja of nee? En ja, dat is puur uh, op jezelf. Ja, ik, ja, vind, uh, ik vind Ethereal echt een goede band. Ik heb net gehoord, ik vind uh, en eerder al. Ik vind het gewoon echt een goede band. Ik vind echt uh, knap muziek die ze maken. Het zit goed in elkaar. En uh, ik hoop dat het goede gasten zijn. Dat we gewoon een, uh, Leuk. gewoon een leuke, wedst leuke wedstrijd. Gewoon een vette contest gaan houden en gewoon uh, vette muziek gaan neerzetten. En, en gewoon, dat hoop ook in een eerste plaats. En gewoon keihard knallen, toch? Ja, tuurlijk. En dan. Zou natuurlijk heel mooi zijn als we dan ook nog eens wonnen. Hey, uh, dit is nu jullie tijd om jullie kan, of uh, eigenlijk niet kansloos, dat is niet het juist woord, schaamteloos. Sorry, dat was het woord. Schaamteloos reclame te maken voor je band. Waar kunnen ze je vinden? Waar ga je heen om deze band te vinden? Display trouwens hebben we het ook. Sowieso um, www.band-display.com En um, nou, daarnaast hebben we natuurlijk de Hives. Uh, die is net iets moeilijker. www.band-display.hives.nl en nog iets. En uh, daarnaast dus we hebben we Twitter'd. dan... Ja, kun je natuurlijk altijd ons uh, follow op Twitter. En uh, ja, dat is uh, Display ook sowieso. Twitternaam is dat, Display? Um, even kijken. Bandstreepdisplay, display, ja, ja. Dus... <laughs> uh, uh, maar wij ook meteen spammen de, de, de, de Twitter, toch? Ja, precies. Wij gaan het ook even doen. Jij kunt ons schaamteloos vinden op www.altfm.nl Je kan ons schaamteloos vinden op de Twitter. Dat is www.twitter.com slash alternativefm. Hoe makkelijk kan het zijn? Of en jij natuurlijk was... op de Hives. En Hives, ja. Dat is ook www.hives.nl slash... Alternativefm. Het, het leven kan niet makkelijk, hè? Jij zat net uh, van uh, heel cool dat je die radio doet. Mag je het laatste plaatje aankondigen? Hoe vind je dat? Deze. Ah. De auto, Die. Nou even kijken. Nou, daar komen ze chills hoor! <laughs> Oké, okay, het volgende nummer is van een lekkere band van Rage Against The Machine. Ja! Yo. Ja, echt een lekkere band. <laughs> en het nummer heet... Bomb Track. Bomb Track. Hier komt hij Tot volgende week!